Geen vrees voor de dood. Uit de zogerles 272. Het is een tamelijk pittig stuk zoger wat wij leren. Maar het helpt absoluut als je, wat je ons vertelt. Hoe kan wat ik hier leer mij helpen in mijn dagelijks leven? Hoe is de verbondenheid? Hoe kan het mij beïnvloeden op de manier dat ik vooruit ga? Hoe kan ik daaruit inzien dat heeft? Absolut, heeft het mij redding geeft? Absoluut, geeft het redding. Bij elke les die wij hebben. Die wij hebben, gaan we een stukje verder, diep. En dat stukje, wat wij stukje noemen, hier kan ten aanzien van de mens die zich niet met het individueel geestelijk werk bezighoudt, oplopen tot vele jaren, soms tientallen jaren en nog meer. Van wat wij doen, bereiken, door ons ontvankelijk te maken voor de zoger, afgezien van wat wij wel of niet begrepen, dat wij daardoor onze kinim laten penetreren door het licht van de zoger. En daardoor maken wij geweldige vooruitgang die ons. In staat, in staat stelt om um eigenlijk in deze incarnatie ons werk te klaren, ons karwei af te maken. Zo so, nee, dan wordt het in onze volgende incarnatie misschien één, misschien twee, afhankelijk van het werk dat je daarin investeert, wordt het. Veel sneller afgemaakt, en zal de ziel tot volmaaktheid komen dan bij een mens die zich alleen maar bezighoudt met zijn dagelijkse behoeften: eten, drinken, etc. Kijk nou, die donkere dagen. Wat voor leven is dat? Kijk naar de gezichten van de mensen, überhaupt de stemming. De culminatie van duisternis neemt toe naar de kerst toe. Het is ook begrijpelijk, wij zitten nu in de periode van Agorayen, de achterkant. En juist in deze periode is het een geweldige tijd, om te werken aan jezelf en dankbaar gebruik te maken van deze periode van agoraiën. En daar wil ik misschien een beetje van onthullen, van dit principe voor zeer gevorderde leerlingen in de Kabbalah. Alle principes zijn verweven met elkaar maar dit is een principe dat praktisch is. Alles wat wij hebben geleerd in de basiscursus is praktisch. Herinner jij je je nog het principe van vijf v's en vijf a's? Vijf eeuwige vragen en vijf eeuwige antwoorden. Alles wat we hebben geleerd is van toepassing. Wanneer je alles hebt geprobeerd, hebt toegepast in je geestelijk werk, is er een zeer krachtig principe dat ik kan jullie willen onthullen, en dat is het begrip vrees voor dood. Dat moet je steeds, in elke toestand, overwinnen. De hele wereld vreest voor dood. Vrees om buiten jouw perken te gaan. Vrees om creatief te zijn. Allemaal komt het door het willen en propageren. ...van het gangbare principe, zoals hier in Nederland. Doe normaal, dan doe je al gek genoeg. Al dat soort principes komt, komen door vrees voor dood. Maar welke dood? Het principe waar ik het nu over wil hebben is dat steeds wanneer je gaat ervaren binnen jezelf die dood, niet die dood om jouw lichaam te verliezen, dat je vrees dat jouw uitwendig fysiek omhulsel uit elkaar valt, dat is een kinderlijke vrees. Ik spreek niet over dat soort kinderlijke vrees, de hele wereld is ermee bezig, hoe rijker een mens is, hoe invloedrijker een in mens is, hoe machtiger geld en alles heeft, heeft die te meer die de vrees heeft om dood te gaan fysiek. Dat is wat hen bezighoudt. houdt. Daar spreek ik, spreek ik niet over. In vergelijking met het principe. Dood, van het aspect dood, waar ik het over heb, is doodgaan van het fysieke lichaam als een muggebijt. Ik bedoel de dood die wij onder ons ervaren. Daar waar het onderste gedeelte van, van de Jesod en Malchuti, geen mens op aarde was, is of zal zijn, die tot de Gmartikun, tot de algemene Gmartikun, tot de algemene correctie. Nee, de, de algemene Gmartikun natuurlijk niet inbegrepen. Maar die geen tekort heeft daar in die plaats. Eigenlijk bestaat algemeen, bestaat een individueel gemarticum, wanneer een mens zijn werk klaart, geestelijk werk, en bestaat algemeen gemarticum van de hele mensen. Wij bedoelen het individueel gemarticum. Ook al lijkt het ons, wij kunnen op tv zien van die mooie acteurs, filmsterren die met veel charisma, dat allemaal proberen te bedekken. Wat zij daarna thuis doen, dat, dat zie je niet. Ja, wat zij daarna thuis doen, dus wanneer zij thuis komen, dat zie je niet. Zij glimmen voor de camera. Maar geen mens heeft daar volmachtheid in die plaats. Elke mens heeft daar tekort. En dat is wat ik noem dood. Duidelijk. Dat is de dood die de mens die aan zichzelf werkt dagelijks vele honderden malen en soms nog meer ervaart. Een mens die niet individueel aan zichzelf werkt, die valt. Die komt nu en dan in depressie. Van een verschrikking naar de andere tegenovergestelde. Opeens is die ziek, ziek, opeens leeft die, en dan leeft die niet meer. Hij wordt van een kant naar, de, naar een andere kant gesleurd. Hij is niet de baas van zichzelf. Ik bedoel een mens zoals ieder van, van jullie, van ons. Die zijn best probeert te doen om individueel aan zichzelf te werken. Die bedoel ik, ja, tot die mens richt ik mij hier. En dan ervaar je gedurende 24 uur per dag, op een paar momenten na deze plaats. Ik had gezegd dat dit principe van correctie voor de zeer gevorderden, in de Kabbalah is. Dat is zo, omdat vanuit de plaats, einde, je zoden, maar goed, de man, het verzoek omhoog moet komen, naar Abba en Ieman, naar de sfeer waar geen dood is. Aris zegt ons in de lessen 330-331 van Pre-Ed Het volgende. Les 331 van PEC, afge uh, afgekort. Pagina 112, regel 33. En wij gaan nu uitleggen de kwestie van twee maal de naam Membeth. Want bovenaan, bovenaan werd een aspect uitgelegd, dat die zijn om de werelden te doen opstegen, en wij zullen tevens uitleggen de kwestie van het ondermijnen van de uitwendigen, de klipot. Klipot, hoe komt daar een hint op in de kadish? Hoe vinden wij terug in de Kaddish dus? En vervolgens zullen wij terugkeren om de twee kavanot samen uit te leggen. De eerste kavana de eerste zin daarvan is in de kwestie van het opgroeien van de mogen en daardoor worden de klipoot ondermijnd en daardoor gaan de werelden opstijgen.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 Dat om, om alles in, uh, met mate te doen. Elk woord is belangrijk. Let op. Echter het ondermijnen van de uitwendige. Eerst wordt... Daarop gezen speelt en hint op gegeven in vier eerste woorden van de Kaddish. Ik da, um, ik da, dit gadeel weet mijn Mogen het grote, groot worden en heilig worden, zijn grote naam. Het is een stuk, inderdaad, wat we lezen voor geforderde student. Maar het mag niet uit, zelfs als iemand, um, als je niet begrijpt dingen gewoon horen, en dat het ook zal ook een zekere uitwerking hebben, ook voor een beginner. Maar alleen moet je gewoon toegeven, ontvangen, willen, of willen dat um, gelaat, als het ware, zonder protest en dat je niets begrijpt ofzo. Kijk, de hint in de kad op het aspect van het ondermijnen van de clipboard. Dat zit in die vier woorden. Geweldig hoe dat allemaal werkt. Let op, verder, ik ga het verder um, vertalen, ja, wat hij zegt. Maar kijk goed ook in, uh, in, de, in de tekst ook van, van, deze, van dit artikel, ja, dan kan je zien... Wat in vet staat, ja, dat is dan wat hij zegt. En wat normaal, normale schrift staat, normale letters, dan is mijn toelichting. En het gaat erom, want zie hier, de klipa zijn elf aspecten zoals wij dat hebben geleerd. Zoals het bij ons is genoemd in de kwestie van elf specie, species van de reuk Echter, de zin ervan in het kort wordt ook hier uitgelegd. Want, zie hier, de vier letters van de naam Hawaii, die leren over de verbinding tussen de aboehima en de zon. Um, Jutke is aboehima en wafke is zon. Kijk nou hoe geweldig het is. breng voor de geest. Jutke wafke is... Abbaweima en zo. De verbinding tussen die vier. En zie hier in de tijd van de ballingschap De naam jud he jod ke, waf Hey Eigenlijk is het jud he waf Hey, Maar hei. En die Hei die spreken we niet uit als hei, Maar als, als He. he. jud ja, waf ke. Om ook op deze manier dan niet de naam van Hashem. Uh, in ijdelheid uit te spreken. Dat bestaat zo'n um, voorschrift. Um, dus, en zie hier in de tijd van de ballingschap, de naam Jud Wafke is niet heel. En die wordt genoemd alleen maar naar de bovenste helft van de naam. Kijk, goed, we in de tijd, wij, wij leven nu ook in de tijd van de ballingschap waar zeer binnenkort het einde zal komen. Imhera, bijamene, zoals men dat zegt, stel in snel in onze dagen. Want wij leven aan de vooravond van de komst van de Mashiach, maar steeds in de galoot, in, ballingsch in de ballingschap, in de geestelijke ballingschap dus, verhulling van Hashem. Dan wordt deze naam alleen maar genoemd, naar de bovenste helft van deze naam, alleen maar naar U.K., in de Bina. Want de, de hand is op de beker van K, zo sorry, wordt gezegd. Er zit nog veel in deze uitspraak. De zoger zal, zal het ons uitleggen. Het is niet de plaats om het hier uit te leggen. Zie alleen maar. Juudke en niet Wafke daarbij. Want er is galoot. En geen verbinding. In het algemene aspect. In de waarneming van de mens manifesteert. De naam Juudke Wafke zich niet geheel. Voilà. Alleen de bovenste helft. Alleen Juudke. Dit is een geweldig. Antwort, antwoord van Yeshua. In één zinnetje heeft hij ons heeft zo een verblindend licht. In de tijd van Galoot in de tijd van de ballingschap, manifesteert zich alleen, maar Judke. Waarom is het alleen Judke Abovima als het ware? En niet zo, en niet de zon, Jan aanpieden ook. Kijk wat je ons zegt. En het geheim van, ont, van deze kwestie is, er was een, een, een, een fout geloof, ik, Yeshua, niet Yeshua, maar Jehuda aarschlag. Ja, dat is Jehuda aarschlag, die ons um, eigenlijk toelichting geeft. Mag ik niet. Waarom? Dan die je, kijk wat je ons zegt. En het geheim van deze kwestie is, omdat zie hier, het is bekend dat alle worden gemaakt komt, komen uit, uit, de uitzoekingen van de zeven koningen die dood gingen. Welke zeven koningen? Is het aspect zeer aan Pien en Noekwa? Maar in Yima is er geen dood van de koningen, let op. Hier hebben we al iets over niet doodgaan. Ja? En nu zal je een beetje toevoeging krijgen en zal je begrijpen wat ik op de laatste zogerles had gezegd. Om niet bang te zijn voor de dood, de dood die onder ons is. Dat is waar ik het over had. De werking van niet bang zijn daarover is dat men zich daardoor vanuit die plaats van einde is mal goed. Doordat uitgespreken van binnen met de kavanah ik ben niet bang voor de dood, met goede intentie, dat je ervaart binnen jezelf op dat moment als momentopname, dat je vanuit deze laagste plaats man een verzoek gebed, ja, een verzoek omhoog doet. En dat verzoek komt. Uh, um, van zo'n gigantisch groot is zo groot omdat jij deze uitspraak doet en dat gepaard gaat met het opstegen van man, ja. dat is dus het verzoek, opstegen van man tot de Abou Yima, en daar is geen dood van, van de koning. Dat is het antwoord, aanvulling wat Arie verklaart, van dat principe dat ik jullie moest geven, van correctie, van het zeggen binnen jezelf: van ik ben niet bang voor de dood. En als wij komen in het gebed, tot, of gebed, dus man, verzoek, tot Abu daar zit geen dood. En zie hier, zo'n euh, so, zijn twee letters Waf K van de naam Hawaii, zoals het bekend is. Verder een uh, vertaling van een stukje tekst. Dus ik, ik ga ik tussendoor stukjes tekst vertalen, plus mijn um, toelichting. En daarom is het, is het uh, niet, als het ware, niet vloeiend, de tekst loopt. Ja, dus daarom kijk goed in de, in de tekst zelf. Dat zij hebben de Gematria 11, Zeeran Waf, de derde letter van de naam Hawaii. En de Malhut is de vierde letter van de naam Hawaii, dat is hij. Waf plus hij is elf. En die staat tegenover de klippa. Dus na het corrigeren van deze zieren, binnen en ook verdwijnen ook de klippa. Want die staan tegenover de klippa. En in de tijd van de galoot, van de ballingschap, we gaan eerst zelf proberen die verbannen. Die verbanden, te leggen, verbanden, neem ik al, die verbanden te leggen, en dan horen wij wat hij zegt. Dus als we gecorrigeerd hebben, de waf -hij, ja zeg ik nu hier waf hey niet WAF-hei, mag ook, dat is gewoon omwille om van het leren. In elke toestand, dan verdwijnt de klipa en gaan we in een andere correctie. Dat weer corrigeren en daardoor komen wij van de ballingschap een stukje dichter bij de bevrijding. En verder van het ervaren van, of ervaren of bang zijn van, voor de dood. Wat hij ons nu zegt is voortreffelijk. Als ik dat zeg probeer, dat, probeer dan het uiterste te doen. Om je te concentreren op wat hij ons nu zegt. Ik zit hier. En zie hier, vertalingen. En zie hier van, onze, van deze kwestie, twee, van deze twee laatste onderste letters. Welke twee onderste letters zijn Wafhei? Van de naam Hawaii. Wordt aangetrokken het schijnen naar de klipa in de tijd van de galut, in de tijd van de ballingschap, kreeg de klipa het schijnen van die wavhei, hei en ze de klipa zuigen ervan van het schijnen ja? stralen ja? van die wavhei. hei want hun wortel is daar de wortel van de klipot is bij de zeer we hebben dat geleerd het is niet bij de abu en dat is de reden dat er is geen aanhechting van de klipa vanaf IMA en naar boven. En belangrijk dat. Welke IMA die boven is en ABA als eerste boven zijn de twee letters Yud hey van de naam Hawaïa. De eerste twee letters van de naam Hawaïa, maar zij aanzuigen alleen. Aan de twee letters. Vav He. Die alleen maar. De zon zijn. Ja. Aan Abou Yimah zuigen ze niet aan. Hoe kunnen de klipa zich aanzuigen aan Abou -hima? Welke Abou alleen maar de wens om te geven zijn? Kan een klipa zich aanhechten aan de, aan de wens om te geven? Geen sprake van. Alleen. Daar waar behoefte is aan de gogma. En als deze plaats niet gecorrigeerd is. Dan kan de klipa zich daar aanhechten. hechten. Ze lust niet chassadim. Ze lust niet uh, de houding van geven. Ja de klipa. Onreine kracht. Kijk nou hoe geweldig dat laatste principe dat wij hebben geleerd in de zorg. Geweldig gepaard gaat met wat wij hier leren. Daarom ook dat ook het zeggen, ik ben niet bang voor de dood binnen zichzelf, naar krachten natuurlijk. Dood zit in de zon. Aanleunen kunnen we zeggen aan de zon, in de toestand van galoot, in de geestelijke ballingschap waar wij ons in bevinden. Wij doen de krachten omhoog en komen met onze man naar de regio van Abu Yima, en daar hebben we, ervaren we, daadwerkelijk geen dood. Telkens wanneer jij dat doet, op deze wijze dat wij hier leren, wij leren het mechanisme ervan, ervan hier, hoe deze correctie van wat ik had bestempeld als voor zeer gevorderden, omdat het daadwerkelijk voor gevorderden is, omdat de man omhoog moet komen naar de sfeer waar geen dood is. Op deze manier brengen wij samen met de man, de ja, man dus dat is de, het verzoek in het is mannelijke wateren heet, doen wij uitzoekingen het, door het zeggen met kracht van binnen, overtuigingskracht, passende nederigheid en de gelijkertijd resoluut, op elk moment, wanneer wij dat wel doen, dat wij ons wel bevrijden van de dood. En nu goed kijken wat jons verder zegt, ik citeer het, en dat is de reden dat de troon van Hashem, van de naam, niet heel is, en de naam is niet Heel, de naam van Hashem manifesteert zich nog niet als Heel. Omdat de eerste helft ervan zijn, de twee eerste letters He, Yud Hei of Yud K van de naam van Hawaii. Die Abouima zijn, de Klippa hecht zich, hecht zich niet daaraan. Want hun wortel, wortel van de klipot, is niet daar, niet bij Aboeima. Daarom let op wat hij zegt. Deze twee letters, Jutke, blijven boven. Echter, in twee overige letters van Hawaii Waf, He, Wafke, die hebben wel het aanhechten. Daar is wel de plaats van het aanhechten van de klipot. Daar kunnen zij... Ja, aanhechten, zich aanhechten. En de wortelen uh, van hen, van de klipoot, en daaruit wordt, wordt aangetrokken het geestelijke, roegenjoet. Roegenjoet is het geestelijke in het En het leven, die waf he, waf dat zijn de elf species spe, spe, spe, spe, van de reuk tussen de klipoot. Ja, dat was ook in de, in, de, um, in de tempel. Ook in de mobiele tempel van het volk Israël. Je ervaart dus deze laagste plaatsen. Hoe moet je ermee er, er omgaan? Moet je zeggen van binnen naar krachten. De wereld is mooi. Moet je dat wel zeggen? De wereld is mooi. De wereld rechtvaardigen. Natuurlijk moet je de wereld het besturingssysteem rechtvaardigen, maar jij voelt dan dood. Wat je ook zegt, tekort op deze plaats. Wat moet je dan doen? Telkens, wanneer je, je verbonden, bent, verbonden met, bent met deze plaats, je kan jezelf niet isoleren van deze plaats en zeggen, deze plaats behandel ik niet en dan word ik gelukkig. Net zoals die religieuze kinderen. Je moet werken zowel boven de geze, boven het midden, als onder de geze. Hoe dan? Wat te doen als ik dood voel in deze plaats, tussen de onderste helft van de jessot en de malchut? Ik voel daar tekort. Dood zit daar. Dood betekent dat door mijn zonde, de zonde van Adam daarvoor. Het moet mij niet interesseren door wie, het is een voldongen feit dat daar tekort dood is. Wat moet je doen? Telkens als telkens al is het honderd keer, duizend keer tegen jezelf zeggen van binnen. Jezelf, terwijl jij verbonden bent met deze plaats, die je voelt als dood, daar waar, o, waar ook de lekkage is, aan het heel gelever, waar de klipot aanzuigen enzovoort, dan moet je zeggen naar krachten en steeds herhalen binnen jouw hart, ik vrees niet voor de dood. Zeggen betekent kracht doen. Niet vermetel doen. Niet zo groot dat jij iets kan berekenen. Wij kunnen absoluut niets berekenen. Door onze eigen krachten. Juist wij die individueel geestelijk werk doen. Weten dat dit allemaal komedie is. Van al die tzadjikim. Van al die rechtvaardigen. genoemd. Tussen aanhalingstekens, die met al hun charisma iets aan ons laten zien van buiten alsof ze iets zijn. Geen mens op de hele aardebol was, is of zal zijn, die deze plaats niet als dood ervaart. Vooral in de eerste plaats kabbalisten omdat die geen komedie spelen. Maar dan moet je het overwinnen. Jij weet dat, het, dat je het niet kan. Maar jij overwint dat door jouw wilskracht verder meerdere, meerdere malen door te zeggen ik vrees niet voor de, do de dood wat jij ervaart op dat moment in deze plaats. Daarbij moet je de kracht doen, want deze plaats, daar worden de energieën afgezogen. Die plaats zegt, doe normaal, ga niet boven jouw kracht uit, verleg de grenzen van jouw ziel niet, doe normaal en allerlei andere dingen, die wil, aan, die wil al jouw energieën afzuigen. Doe normaal en dan ben je gek genoeg. En telkens wanneer je voelt dat die jou kliniert, dood. Dat gevoel van dood. Je weet wat ik bedoel. Het gevoel van eeuwig leven. En het gevoel van dood dat verschil ken je, alles wat verschilt van, of met het gedoe, met het gevoel van eeuwig leven, dat is delta, dat is het verschilletje, dat is de dood. En dan telkens onvermoeibaar zeggen, ik vrees niet voor de dood, daarmee overwin je haar telkens. Dat is ook de kracht van Yeshua. Yeshua leert het ons. Telkens wanneer je zegt: Ik vrees niet voor de dood die ik voel, overwin jij de wereld. Bij elke keer kan je dan zeggen: Ik heb de wereld overwonnen. Telkens overwin jij een klein stukje van de wereld. Dat betekent de wereld. Van de wens om te ontvangen voor, ze, voor jezelf. Deze manier levert, levert jou een uitstekende, praktische, werkzame methode om ook die, op, om ook op deze, donkere, deze donkere dagen, maanden te oefenen. Want straks komt de zomer, en zal je vergeten, wat ik hier gezegd heb, over dit principe van, ik vrees niet voor de dood, want dan zal je verlekkerd zijn, zal je laten verlekkeren door zonnestraletjes, noem maar op. Nee, ook dan zal je dit telkens dienen te zeggen. Precies dezelfde woorden, precies dezelfde houding. Nu is een mooie tijd om daarmee te oefenen en te zien dat het veilig werkt. En ook nu dat ik het opneem in audio, is ook de tijd, ook van die beginnend van die maanden op br, zoals ik het noem, september, oktober, november, december.